Doen. Corner komt nu overigens van Eriksen. Wordt weggebokst door Casillas opgevangen door Eno. En weer teruggespeeld naar Gregory van der Wiel. Ajax won hier twee keer in de geschiedenis, maar het zal denk ik nog heel lang duren zodat daar ooit eens een keer een derde keer achteraan komt. Met name in 1995, die wedstrijd dus waar ik het net over had, werd Real vernederd. Toen door het Ajax net de Champions League had gewonnen en gecoacht werd door Louis van Gaal. Dat is iets waar we het in Nederland over hebben, maar toch ook nog wel hier in Madrid. Is dat nog wel eens een momentje van aandacht als Ajax bijvoorbeeld weer eens op bezoek komt in Madrid. En dat gebeurt met enige regelmaat, zoals u weet. er nu op de rand van het schasselgebied. maar heel simpel verdedigd door Sergio Ramos. Nou is uh, Madrid ook heel simpel, want het geeft de bal zomaar. Aan Anita, nu gaat Eriksen schieten. Misschien schieten, nee dat gaat hij niet. Duurt nog even, geeft de bal vervolgens aan Anita vanaf de linkerkant. En dan gaat de bal achter. Maar wel via een been van een Leen. En dan gaan we even niet naar Hulversen, maar naar Bas Tichler. Die uh, de corner mee gaat nemen van Christian Eriksen. Lijkt me een verstandige beslissing. Corner voor Ajax na een uur. En uh, dat is nummer vier. Soleimani krijgt de bal kort. De korte corners van Ajax veel besproken. Bal terug naar Eriksen. of is het een schot. Bal komt in de handen van Doeman Casillas. Dat betekent dat het moment nu daar is om even te gaan kijken bij Frank Wielaard en Hilversum voor tussenstanden. Juist, Frank, heb jij doelpunten of tweets voor ons? Uh, nou, allebei een beetje. Manchester okay. United tegen Basel beginnen natuurlijk met de goals. Daar gaat het om in groep C. Manchester United. De rust ingegaan met een 2-0 voorsprong. Basel helemaal terug in de wedstrijd. Fabian vrij. Een volley Na een corner. 2-1. En een paar minuten later Alexander vrij. 2-2. En uh, dat betekent dus dat uh, Manchester United misschien toch nog wel gaat weggeven uh, tegen Basel. En dan nog wat tweets, namelijk die van Dirk van den Berg en Frank Martens. Wie zijn dat? Ik heb geen idee, maar die vragen zich af hoe ziet dat er eigenlijk uit, dat matchcenter. Nou, dat zijn acht schermen en twee computers. En ik, en ik uh, staar me helemaal uh, schiel daarop. En bij Lyon trouwens, in de groep delen, bent u helemaal grijp uh, bijgepraat. Olympiek Lyon, Dynamo Zagreb, nog steeds 2-0. Nou, dan kunnen we met een gerust hart weer terug naar Bas en Ronald in uh, Madrid. Waar we inmiddels uh, meer dan een uur... Kijken naar Real Madrid-Ajax. De tussenstand 3-0 is Cristiano Ronaldo. Kaka voor rust. Benzema naar rust op aangegeven van Kaka. En eigenlijk bij alle doelpunten ook Cristiano Ronaldo wel op een andere wijze betrokken en ook Kaka. Dus wat dat betreft zijn dat wel de smaakmakers vanavond in het elftal van Real Madrid... waar straks ongetwijfeld gewisseld gaat worden. En waar een aantal spelers per direct weer rust krijgen. Er zit nog voldoende op de bank. En misschien zien we straks wel de eerste wedstrijd in het maagdelijk wit van -Team top. De speler die overkwam van Bayern München. Die hier anderhalf jaar geleden de Champions League finale nog verloor. Inmiddels geblesseerd bij deze club is aangekomen. En aanstaande zijn rentree dus. In het betaalde voetbal en in elk geval zijn eerste wedstrijd. Zijn debuut bij Real Madrid. Benzema verliest de bal. Aan Jan Vertongen. Niet scherp genoeg op een paas vanaf de linkerkant. Dan zou Ajax er nu eens uit kunnen met Sulemani Die is uitgeweken naar die linkerkant. Komt naar binnen. Zoekt de combinatie met Eriksen. die zoekt zoeken maar niet vinden. Met een gelukje komt de bal wel bij Sim de Jong. Die verplaatst naar Boerichter. Die dan logischerwijs aan de rechterkant staat. Boerichter op zoek naar zijn linkerbeen. Komt naar binnen. Boerichter schiet op de kont van Kedira. Maar de bal blijft bij Ajax. bij Eriksen. Eriksen die zo even een prachtige beweging had. En nu zichzelf vrij draait en schiet. En het zijn het raakt. Aardige actie. Ik vind echt dat Eriksen met zijn 19 jaar hier een uh, visitekaartje afgeeft. En tegen de wereld zegt, maar ook tegen de mensen hier bij een hele grote voetbalclub. Kijk, hier ben ik. Mocht u nog niet van mij hebben gehoord, dat zal wel. Want hij staat in de boekjes van alles scouts in heel Europa. Maar kijk u nog maar even goed. Hij valt nu echt in een minuut tijd op met en een goed schot. En een prachtige actie waarmee hij eigenlijk de aanval voorafgaand aan zijn eigen schot een vervolg gaf. Door even in te houden met het lichaam, niet de paas te geven. De bal een meter verder te laten lopen en dan de paas de andere kant op te geven waardoor de twee... ...van Real op het verkeerde been stonden. Maar het gekke is dat je dus ook weer ziet aan hem... ...dat het dus, of je nou bang bent of niet... ...of het moeilijk vindt om in zo'n stadion te voetballen tegen zo'n grote club... ...dat dat helemaal niets met leeftijd te maken heeft. Want Eriksen is niet onder de indruk... ...zoals Ajax overigens vanavond veel minder onder de indruk is dan vorig jaar. Dat moet ik er meteen bij zeggen, Maar hij is, de, ja, hij is dat nu al opgroeid, Dat is leuk om te zien. Benzema namens uh, Real Madrid op de helft van Ajax. Korte combinatie met Euziel, Benzema nu... Aan de linkerkant, bal terug naar Arbeloa. En dan gaat Madrid razendsnel verplaatsen naar de rechterkant. Dan heeft het even wat ruimte, want het duurt voordat Ajax uiteindelijk gekanteld is en zich daar massaal meldt. Dan gaat weer terug naar Varaan, de Franse speler. 18 jaar, Bas zei het al. Die overigens afgelopen weekend zijn eerste doelpunt maakte voor Real Madrid. En dus gouden tijden beleefd in de Spaanse hoofdstad. En ondanks de concurrentie, dus gewoon mag blijven staan en vanavond eigenlijk nauwelijks in de problemen is geweest. Daar is Madrid weer met Euziel. Handig hakje van KK richting Benzema. Maar wel doorzien door Eno die als een soort stofzuiger daar fungeert. Sinds de vertrek van Theo Jansen. En de stofzak voller heeft dan de van Twente overgekomen middenvelder. Wat is dit voor Ajax met Anita en Sulemani. Sulemani dribbelt naar binnen. Willen 1-2 met Eriksen die geen kans ziet om de bal terug te brengen daar. En kiest nadat hij onze eigen as weg is gedraaid. Naar de andere kant voor Van der Wiel. Boerrichter nog altijd op de rechterkant. Dan kan je met de linkerbeen schieten. Dat is wat Boerrichter misschien ook wel wil. Een indraaiende voorzetgever kan ook. Hij legt hem terug op Siem de Jong halverwege de helft van Madrid. Sim de Jong opgejaagd, voelt zich onder druk gezet. Kan de bal alleen maar terugspelen nu naar al de wereld die tegen de middenlijn aanstaat. Weinig beweging nu voorin. Nu komt er wel weer wat beweging bij Sim de Jong die de bal komt halen. Eno aangespeeld die even inschuift. Wordt achtervolgd, in dit geval door Kedira. De bal naar de zijkant naar Anita. Anita terug naar Eno. En zo puzzelt Ajax. Na 64 minuten is de wedstrijd natuurlijk gedaan. Na de 3-0 voorsprong die Real Madrid vrij kort na de rust... Inmiddels op de borde gebracht via de derde goal van Benzema. Tenminste niet de derde goal van hem, maar wel de derde van Madrid. En is de bal inmiddels gekomen bij Vermeer. Die ziet dat de Jong de bal vanaf het middenveld komt halen. Graag wil en dan meegeeft aan Van de Wiel. Van de Wiel aannemen. Benzema komt er dan aan. Maar de bal is inmiddels alweer terug naar de Jong. Die nog wel 3-4 meter voor de middenlijn in de as van het veld. Uiteindelijk 1-0 aanspeelt. Die met een strakke inspeelpaas richting Anita aan de linkerkant. Ja, dan wil die Soleimani wel diep sturen. En staat daar niet helemaal voor open. Dus gaat het maar weer terug naar Vertongen. Naar al de wereld weer voor de middellijn. Dan De Jong. De Jong is langs Arbeloa. En er is zelfs nog hulp aan de rechterkant. Maar De Jong gaat naar binnen. Zoekt naar Eriksen. Daar waar Boerichter toch echt tien keer meer gevaar had voor meer gevaar. Had kunnen zorgen als hij daar was aangespeeld en niet was overgeslagen. Nu is daar de counter van Madrid. Met Euziel. Aan de linkerkant gaat het strafschopgebied in. Euziel legt breed. KK en het scheelt een meter, maar hij gaat wel langs de paal. Aan de verkeerde kant. Voor Ajax de goed. <lacht> Laat dat duidelijk zijn. Dat is altijd wel een bal die aan de verkeerde of goede kant van de paal voorbij gaat. Uh, ja. KK had 4-0 moeten maken. Dat is duidelijk, maar doet dat niet. Uh, daarmee had hij de avond voor zichzelf nog veel mooier kunnen maken. En dat hij er dus al één maakte en één afleverde bij Benzema. Hij is erg aanwezig, de Braziliaan. Die toch hier nooit meer de oude van AC Milan geworden is eigenlijk. Maar wie weet komt dat nog. Hij is pas, zeg ik dan maar, 29. Dus dan ben je ook nog niet op. 65 minuten gespeeld. 3-0. Is het en al de wereld heeft de bal en kan Pasen naar de linkerkant van het veld. Daar wil Suleimani de bal verwerken. Doet dat achterwaarts. Wat ongelukkig en onhandig eigenlijk naar Anita. Anita terug naar Vertongen. Vertongen die denkt ik loop maar wat omdat er eigenlijk twee opzij gaan. Dan kan hij de bal krijgen bij Sikthorson. Die loopt weg uit de spits en kaatst de bal weer naar de zijkant terug. En die zijkant, daar staat dus Suleimani aan de linkerkant nu. Al een poosje. Kan de bal alleen maar weer terugspelen op de eigen helft. Dan begint het spel van vooraf aan. Gaat nu al de wereld een stukje lopen met de bal. Wat heet een stukje? Het is een halve marathon. Want die loopt het halve veld over. En paast dan goed naar de linkerkant van het veld. Daar duikt Eriksen op. Eriksen Suleimani. Drie mensen van Ajax voor het doel. Terug naar Eriksen. Moet hij dan ook nog de vernuftigheid daar bedenken? Laat het over aan Suleimani. Anita meldt zich nu ook. Halverwege de Madrileense helft. Krijgt een tikje van Xabi Alonso. Vrije schop voor Ajax. 67ste minuut. Halverwege de helft van Real. Als hij aan de andere kant lag, dan zou het een mooi klusje zijn voor Dedek Boerlichter. Die ik namens RK7 af deze afstand nog wel eens een bal heb zien binnentrappen. Nu is er maar één die zich meldt. Zeker nadat Jansen al gewisseld is voor 1-0. En dat is Christian Eriksen. Die klaarstaat nu met het rechterbeen. om die bal of op één keer op goal te schieten, of hem met gevoel achter die laatste linie te leggen. Nou, hij steekt hem naar Soleimani. Linkerkant, lage voorzet. En die bal wordt nog aangeraakt door Xavier Alonso. Of is het Carvalho? Het is Carvalho die zich in de baan van het schot werpt. Uiteindelijk gaat die bal over de zijlijn. Mag Ajax aan de andere kant dus gaan ingooien. Dat gaat Van der Wiel doen. Dan weet u dat het aan de rechterkant is. En Van der Wiel gooit dan terug op 1-0. Nou, even een momentje van dreiging. Even een momentje van oe en a in de richting van Ajax. Applaus, dat zeker. Want degene die eh, toch kritiekasters zijn van de Amsterdammers... En vaak zeggen, ja, wat heeft zo'n uh, zo paleisrevolutie nou uh, ontwikkeld? Daarvan zullen nu de aanhangers van Cruijff zeggen... nou dit, dat Ajax niet meer wordt afgedroogd... en als grote jongen speelt tegen Real Madrid. Sterker nog, Siktersson wordt aangespeeld... rond aan het kan schieten... maar het schot wordt gekraakt door Varaan. Ja, ja het was helemaal niet zo'n onwaardige poging eigenlijk. Weer een momentje van OE en A. Als we daar nog veel van krijgen... denk ik dat Ed de Goeijs ook gewoon hier het uh, stadion binnenloopt. Wanneer de volgende keer dat Ajax wil aanvallen is het de bal midden kwijt. Counter van Madrid in de kiem gesmoord. Ajax neemt er over op het middenveld. Dus Benzema de bal verliest, maar uiteindelijk Boerrichter, die er met de bal wel vandoor wil, geen kans ziet om dat daadwerkelijk te doen. Wel nog de bal via een tegenstander over de zijlijn speelt. Ajax krijgt de bal weer terug. De klok hobbelt vrolijk verder. 68 minuten. 3-0, dat zijn kille cijfers. Zoals Ronald net terecht uitlegt, is de werkelijkheid toch wat genuanceerder gek genoeg dan de cijfers laten zien. En heeft Ajax in ieder geval in de laatste minuten weer een periode van balbezit. En levert dat ook wat mogelijkheden op. Carvalho komt nu een diepe bal weg die van achteruit komt. Van de voeten van Vertongen. Dan uh, zinspeelt speelt Xabi Alonso alweer op een diepe bal. Die heeft echt een ongelofelijke goede paas. Dat hebben we vanavond dus een aantal keren gezien. Nu neemt hij te veel risico. Verspeelt hij de bal. Maar staat Varaan nog in zijn rug voor de dekking. Komt er een ongelofelijke roei naar voren. Daar wordt Ajax nog bijna door in problemen gebracht ook. Anita kopt de bal weg en dan moet Vertongen de rest doen. Dan komt die bal in de middencirkel wel heel keurig op de borst van Siem de Jong terecht. Niet menselijk is ook natuurlijk de spelers van Real vreemd. Wat dat betreft gaat het erg gemakkelijk en zal er ook af en toe wel eens wat concentratieverlies zijn. Dat zag je net bij Xabi Alonso. Misschien geeft dat ook wel aan waarom Ajax, terwijl Real Madrid recht een tandje lager speelt. Ze mag naar hartelus mag combineren op de helft van Real Madrid. Nu een aardige actie van Boerichter die binnen doorgaat. Waar Arberloa de bal vervolgens richting Sietersson wil spelen en Eriksen. Dat mislukt omdat Real ertussen zit. En dan helemaal met Euziel die een einde wil maken aan de verdedigende stellingen. En uh, naar voren wil. Dat doet met verve. Uiteindelijk wordt gestuurd op de middenlijn ja. door Gregory van der Wiel. Waarbij je me zou kunnen voorstellen dat Klettenburg denkt: nou daar komt dan de tweede gele kaart. Maar die blijft uh, in de zak van de Engelse scheidsrechter. Hij houdt het op een uh, vrije trap. Even wat overleg met de kant. Nou, Kaka krijgt even een busje drinken. Snel even een slokje nemen en weer verder gaan. Die vrije trap is inmiddels genomen. Niet naar voren, maar naar achteren. En het balbezit is er voor Varaan. Aan de rechterkant Sergio Ramos. Terwijl Cristiano Ronaldo zich nu ook ophoudt aan de rechterkant. En de twee combineren even kort met elkaar. Dan gaat de bal weer terug de eigen helft op. Zakt Ajax behalve Siktersson ook terug nu op de eigen helft. Dan heeft Carvalho de bal gekregen en meegegeven aan Arbeloa aan de linkerkant van het veld. Tempo is er bij Madrid inderdaad wel uit. De ploeg weet natuurlijk met 3-0 dat er bij binnen is. Ajax mag wat tegen spartelen. Het zou Ajax een uh, van harte gegund zijn. En dat verdient de ploeg vind ik ook wel om toch tenminste een goal te maken. Ja. Want met 3-1 kom je anders thuis. Dan heb je ook nog het gevoel dat je aardige spel dat dus met name in het eerste kwartier van de wedstrijd ook een paar behoorlijke kansen opleverde. Dat dat wat heeft opgeleverd in tastbare zin. Dat zou de ploeg werkelijk verdienen. Maar voorlopig staat het 3-0 en moet 1 uh, nou niet aan de noodrem tekken. Maar wel... Een beetje de tegenaan leunen als hij probeert om het doorgebroken kaka van de bal te houden. Nou dat lukt, maar kakka gaat naar de grond. Eno zegt tegen de scheidsrechter, ik heb hier een bal in mijn hand. Hoe denk je dat dat komt? Nou zegt die scheidsrechter, van mij omdat je je tegenstander ondersteboven hebt geduwd en toen de bal opgehaald. Vrij schop voor Real Madrid. Eno krijgt een waarschuwing, daar blijft het bij. En er gaat gewisseld worden aan de kant van Ajax. Imbissilio gaat nog in het veld komen en Soleimani gaat naar de kant. Ook tegen Twente voortijdig naar de kant gehaald. Razendsnel van een hemstringblessure opgelopen in de vorige Champions League ontmoeting tegen Lyon. Ja, dat herstel gaat natuurlijk gepaard met krasverlies. En uiteindelijk moet uh, de wedstrijd tegen Twente voortijdig gestaakt worden door deze aanvaller. En nu dus ook de ontmoeting met Real Madrid. Madrid heeft overigens die vrije trap toegekend naar de overtreding van Eno snel genomen. Maar zo snel dat Benzema buitenspel staat. En dan kan Ayers er snel uit met Eriksen. Maar die verslikt zich dan uiteindelijk in de ruimte en de mogelijkheden. En kan Madrid weer overnemen. Uiteindelijk komt de bal bij Castillas terecht. Omdat Madrid ook niet heel goed overneemt. Maar Anita wel heel snel wil schakelen richting Situsson. Dat zo hard doet dat Situsson dat nooit kan belopen. En uiteindelijk dus de aanvoerder en keeper van Real Madrid de bal even in de handen heeft. En dan kan Madrid weer gaan rondspelen. Of moeten we zeggen dat met nog 19 minuten te spelen de Madrielenen inmiddels zijn begonnen aan het uitspelen. En in gedachten deze wedstrijd al hebben afgesloten en bezig zijn met de ontmoeting komend weekend tegen Espanyol. Zover is het nog niet. Xavier Alonso speelt de bal nog maar eens naar voren. De bedoeling is Benzema, maar het woord Ebisilio. En aan de linkerkant mag Ajax dan weg. Er komt een ingooi aan omdat de bal via Sergio Ramos over de zijlijn gaat. Een wedstrijd dat is het eigenlijk al niet meer. 18 minuten nog te gaan. Anita neemt een ingooi. Het hoogte van de middenlijn en is dan naar Ebisilio op zoek. Die kan de bal controleren. Nog aardig meegeven ook. Nou ja, goed. Ziekterson krijgt de bal, maar niet omdat Ebisilio dat nou zo goed deed. Maar omdat de IJslander zelf dacht, dan pik ik hem maar op. Als die bal eigenlijk tussen drie mensen in blijft liggen. Hij blijft bewonderenswaardig in bezitten. Geeft er nog een paas op Eriksen die niet slecht is ook. Krijgt de bal terug. 20 meter van het doel. Siem de Jong recht voor het doel. Boerrichter in het strafschopgebied. Dan moet je schieten, maar dat wil hij natuurlijk met links. Dan raakt hij de bal niet goed en dan gaat de vlag omhoog voor buiten spel. Nou mag je van Ajax vinden wat je wil vanavond. Maar in deze aanval zou de ploeg toch een klein tikkeltje doortastender moeten zijn. Want er zijn er hier drie die in kansrijke positie kunnen schieten. Maar het alle drie niet doen. Bij Boerrichter die best in positie staat kan ik me nog voorstellen dat nadat hij na 50 seconden al een goede schietkans kreeg met zijn rechter in deze wedstrijd denkt. Die ging er niet in, laat ik het dan nu maar met mijn linker proberen. Maar dan moet je hem echt sneller naar je linker brengen, want die duurde te lang. Je zag de frustratie van Eriksen erafdruipen. Een man die zich uh, toch een beetje in deze wedstrijd, Bas heeft het al eerder beschreven, als een vis in het water voelt. En kan aantikken aan het niveau van uh, Real Madrid. En toch ook denkt, ja met zoveel onmacht om me heen. Ja, voel ik me toch niet helemaal lekker. Hij was echt woest op het feit dat het mislukte niet zozeer persoonlijk op Boer Boerrichter. Maar wel op uh, ja, de manier waarop uiteindelijk toch een mogelijkheid om tot scoren te komen. Om zeep werd geholpen door een aantal mensen en verkeerde keuzes. De behandeling aanstaande, want Benzema is door zijn hoeven gezakt. En ligt geblesseerd op de grond. Voor ons de gelegenheid om Madrid even te verlaten. In de wetenschap dat Madrid met 3-0 voor staat nog 17 minuten te spelen is hier in de Spaanse hoofdstad. En misschien is er nog wat spanning en sensatie te melden door Frank Villaart vanaf het matchcenter. Daar kan ik in ieder geval melden dat in de andere wedstrijd in de groep D Olympique Lyon tegen Dinamo Zagreb nog wel 2-0 is voor de Fransen. Maar dat Dinamo Zagreb langzaam weer terugkomt in de wedstrijd. In, uh, de, daar gaat ze natuurlijk ook in de laatste kwartier in. Twee corners achter elkaar. De eerste heel gevaarlijk, maar net niet binnengetikt door Vida. En de tweede, Pogrifats, die kopte. Maar uh, zijn, hij zag zijn inzet uh, worden gered uh, door uh, de doelman Hugo Loris van Olympique Lyonnais. En Manchester City, daar kunnen we in ieder geval iets positiefs melden over Nigel de Jong. Hij is ingevallen voor het eerst sinds vier weken dus weer actief voor City. Hij vervangt daar Zeko en daar is de tussenstands ook nog steeds 2-0 in het voordeel van Bayern. En dan gaan we ook nog even volleyballen. Het verzet van Azerbeidzjan is gebroken. Nederland staat in de vierde set op een 18-9 voorsprong. Nederland staat al op 2-1 voorsprong in deze wedstrijd. Nee, het was moeilijk in de eerste set. Het was heel erg lastig in de tweede set. Maar in de derde en de vierde set lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De absolute ster speelster aan Azerbeidzaanse kant, Rahimova, is door haar coach naar de kant gehaald. Want zij is op. Het is gedaan. Ze heeft ongeveer 60 ballen gekregen. Daarvan heeft ze er ongeveer 20 gemaakt. En het is gebeurd. Terug naar Frank Wilaert. Want United 2-0 voor, voor de rust. Daarna werd het 2-2. Inmiddels is het 3-2 voor Basel. In Manchester. Opnieuw Alexander Vrij. Hij maakt dus zijn tweede goal op rij. En de derde op rij voor Basel in Engeland tegen Manchester United. En we gaan door naar Ronald van der Gier. Die in Madrid. Twee wissels heeft gezien van de thuisploeg. Ik meld al dat Benzema bij die 3-0 voorsprong van Madrid even door de hoeven zakte. Eerst werd KK gewisseld. Vervolgens Benzema. De nieuwe mensen heten Higuain en Di Maria. En staan dus in het veld van de Koninklukken. Mooi is dat, dat je dat soort uh, namen op de bank hebt. dan word je gek genoeg zelf van de eens veel zwakker van ook. Kwartier nog te gaan, 3-0 de voorsprong dus voor uh, Madrid. zit voor 1-0, laat zich van de bal zetten. Daar komt Di Maria voor het eerst in actie. Die houdt gek genoeg in, in het duel met twee Ayacine. zou zeggen, lopen maar, want jij bent nog fris. Maar dat durft hij blijkbaar niet aan. En zo krijgt Real Madrid wel nog altijd de bal. Maar is de aanval eigenlijk voorbij en moet de ploeg het nu zoeken via de andere kant? Cristiano Ronaldo, geschaduwd nu zelfs tot de middenlijn aan toe door Gregory van der Wiel... Terwijl houdt balbezit via Arbeloa, tik, tik, tik, rustig. Nou ja, niks rustig, want bijna de bal kwijt. Omdat Higuaín onder druk van Son de Jong, de bal bijna verspeelt. Maar uiteindelijk redt Arbeloa dat. Dan komt de bal opnieuw voor de voeten te liggen van Xabi Alonso. Weer staat hij tussen eigen centrale verdedigers in. Dit keer gaat de paas dicht naar Eugiel. Eugiel, Cristiano Ronaldo en Eugiel. Dan is, er, nou is die combinatie niet helemaal perfect uitgevoerd. Waardoor de Ozil aan de linkerkant niet verder kan. Uiteindelijk wordt er Cristiano Ronaldo weer aangespeeld. En weer Eusil aan de linkerkant. Ronaldo met 1-0 als een schaduw. Ja, daar heeft Ronaldo geen last van. Gaat richting de achterlijn. Aan de linkerkant legt de bal laag voor. Doorzien door al De bedoeling was Higuain aanspelen. Maar wereld wordt nu naar de buitenkant gedwongen. Maar doet het eigenlijk wel goed. Wil de bal naar voren trappen. Trapt hem tegen Higuain aan. Bal gaat over de achterlijn. Dus geen corner, maar een doeltrap voor Ajax. Voor Kenneth Vermeer, de keeper die drie keer de bal uit het net heeft moeten halen in de eerste helft. Cristiano Ronaldo en Kaká, die hem wisten te passeren in de tweede helft, lukte Ben Zema dat nog een keer. En uiteindelijk had KK, die zojuist gewisseld is, ook nog een vierde doelpunt moeten maken in deze wedstrijd. Maar schoof de bal in vrijstaande positie naast. Dit is Jan Vertongen namens Ajax. Vernanita. Aan de linkerkant gaat hij de middellijn oversteken. Speelt de bal naar Siegtersson, die heel dichtbij staat. Vervolgens Eriksen. Dan kan het naar Ebicilio, die nog fris is en de bal inderdaad van Eriksen ontvangt. De Ebicilio komt wat naar binnen. En waar moet het dan heen? Ja, naar Eriksen. Terug dus naar de zijkant, terug nu weer naar Ebesilio en terug nu weer naar Anita. Nou gebeurt dat wel allemaal op de helft van Madrid, maar heel erg geschrokken zijn ze er niet van. Zeker niet als Eno zichzelf eigenlijk de problemen indraait. De andere kant moet opdraaien, dan weggaat van twee man, maar naar links draait en er dan vervolgens eigenlijk twee tegenkomt. Het loopt goed af, Aldewereld nu aan de bal. Siem de Jong, Aldewereld loopt door. Heeft Siem de Jong dat gezien? Nee, de bal gaat naar de zijkant, naar Boer richten. Nu wel de bal naar Aldewereld en dan staat hij denk ik bij het spel... Nou, oh, er is gewoon vastgehouden, dus Ajax ja. krijgt een vrij schop. Ik denk, hij staat bij het spel al de wereld, omdat het naar mij smaakt al wat te lang duurde voordat hij paas kwam. Maar uiteindelijk denk ik dat Boerrichter dan heel kort vastgehouden is. Dan komt er een vrij schop voor Ajax, halverwege de helft van Madrid. Ik heb dat eerder gezegd, Ajax verdient echt een goal op basis van het spel vanavond. En laten we maar eens kijken wat dit dan gaat opleveren met een vrij schop van Eriksen. Met het rechterbeen, dus hij gaat hem richting het strafschopgebied slingeren. Daar waar de luchtmacht van Ajax is aangekomen, dan komt die bal, maar die komt laag. En kan uiteindelijk makkelijk door Cavallo worden weggewerkt. Uiteindelijk brengt Ajax de bal via Van der Wiel nog wel een keer in. Maar die uh, poging van Van der Wiel kunnen we afdoen als kansloos. Want die gaat gewoon over de zijlijn. En bij uh, Madrid aan de rechterkant. Waardoor uh, Ramos, Sergio Ramos de 25-jarige Spanjaard mag gaan ingooien. Dat doet naar Angel Di Maria. Maar vervolgens is dat ook onvoldoende. Van der Wiel krijgt de bal. Al de wereld krijgt er meer van hem. En vervolgens Jan Vertongen die dan wel naar voren wil. Eno wil dat ook. En Anita wil dat ook. En Ebesilio ook. En zo zijn we op de helft van Madrid. En de, heeft Eriksen de bal die hij nu teruggeeft aan Ebesilio. Siem de Jong wil eigenlijk al een poosje de bal. Maar wordt nu overgeslagen omdat de bal met een hoge boog over hem heen gaat. En helaas voor Ajax ook met een hoge boog over Boerrichter. Dat zou wel het eindpunt van de bal hebben moeten zijn. Maar Boerrichter die tegen de zijlijn aan stond... krijgt zijn hoofd er niet meer tegen aan dat de bal veel te hoog is. bezit weer voor Real Madrid. Casillas die nu bezoek krijgt van Sitorsson. Dan heeft hij ook eens bezoek uit IJsland. Dat zal niet zo vaak gebeuren. Dan kan Faraan uitverdedigen voor Real met een hoge bal die Di Maria wel doorkomt... maar niet bij Cristiano Ronaldo krijgt. Uitverdediging van Ajax via al de wereld is zwak. Madrid zit er even tussen. Loopt toch weer goed af voor Ajax. De bal gaat terug buiten bereik van Higuain naar doelman Vermeer. En belandt dan aan de rechterkant van het veld voor de voeten van Gregory van der Wiel. En er wordt een overtreding gemaakt door Arbeloa op Boerichter En komt er een vrije trap aan voor Ajax. Aan de rechterkant, 2-3 meter voor de middenlijn, inmiddels al genomen door Van der Wiel. De mensen in het stadion zitten rustig op hun plek, zingen af en toe eens wat. Die van Ajax laat ook weten dat ze het spel van het of van Frank de Boer wel waarderen. Overigens dit uh, stadion even de praalkamers dus van het uh, Europese voetbal iets aan vernieuwing toe. Meer parkeerplaatsen en een andere overkapping met blauwe neon. Het is van de week aangenomen dat plan door uh, de Assemblée van Real Madrid. Uh, voorgesproken of voorgezeten door de voorzitter. Er eens uh, vertrouwen in Mourinho is uitgesproken. En een aantal banken zijn bedankt voor hun onvoorwaardelijke steun. Dat waren eens een beetje de toespraken afgelopen zondag in Madrid. Dat laatste lijkt me het belangrijkste hier. Maar dat uh, laatste en daar uh, zag ik een, uh, nog een mooie foto van. Een bankmeneer met een prachtige fotocollage van Real Madrid. Dank u voor de vele miljoenen. Balbezit van Ajax met Eriksen die de bal niet bij ook krijgt. Eindstation heet Sergio Ramos. En het echte eindstation is uiteindelijk die keeper Castilias van Real Madrid die die bal maar even oppakt. Wat nou, leuk is wat ze doen met heel veel schuld. is De grond onder het stadion verkopen, daar een enorm bedrag mee ophalen. Dan niet je schuld verminderen, maar een ogenblikkelijke gloednieuw trainingscomplex bouwen. In de buurt van het vliegveld. Zodat de schuld eigenlijk onveranderd blijft. Maar je er als club weer wat beter van geworden bent. Nou ja, dat kan. Uh, we gaan even het voetbal verlaten. 10 minuutjes nog te gaan in Madrid. 3-0 bij Real Ajax. En we gaan even kijken bij Lars met volleyballen. 24-17 hier in de vierde set dat betekent matchpoint voor Nederland met Manon Vlier aan service uitstekende service ace zo maak je zo'n wedstrijd uit Manon Vlier vanaf achter de achterlijn prachtig mooi in de conflictzone aan de achterkant helemaal niemand komt eraan Nederland wint de vierde set en daarmee ook de wedstrijd met 3-1 25-17 in de laatste set en Nederland kan zich opmaken voor een kwartfinale tegen Italië en dat is een herhaling van de finale van het EK van 2009 twee jaar geleden. Te... Toen verloor Nederland. Laten we hopen dat morgen om half negen als Nederland tegen Italië speelt de uh, uitslag anders zal zijn. Corner van Eriksen namens Ajax op de vuisten van Castilias. Het schot van 1 overvolgens van een meter of 25. Makkelijk gekraakt door Xavier Alonso. Maar die maakt dan wel een overtreding in al zijn geestdrift. Om die bal naar de Ajax helft te krijgen. En dus mag Ajax een vrije trap nemen. Het volgt allemaal op het moment van Jan Vertongen in de conflictzone hier in Madrid. Waar hij vrij voor Castilias verscheen. Weggestuurd van achteruit. En uiteindelijk was het die jonge Franse verdediger Varaan. Die hem nog de voet dwars zetten. De ging over de achterlijn via de Fransman. Nou ja goed, de rest heeft hij meegekregen. De corner en de poging van 1-0. Wie, oh wie, mag er nog even meedoen bij Ajax. Wij verwelkomen Toulani Serrero, de Zuid-Afrikaan. En Dirk Boerichter gaat de trainingspak aandoen. Vrijschop staat nog, achter de bal Eriksen, acht minuten nog op de klok. 3-0 de stand, Eriksen kan de eer redden, laat het over aan het hoofd van... Casillas oh! met een redding op de kop stoot, ik dacht even dat het ziek was. Maar ik denk dat het Vertongen is, die daar inderdaad net een halve meter voor opduikt. Vertongen kopt inderdaad en de bal komt net niet genoeg in de hoek... ...waardoor Casillas er nog een hand tegen krijgt en hem eruit tikt. Het blijft een uitstekende doelman. Maar zo krijgt Ajax toch twee, drie behoorlijke mogelijkheden de slotfase op. Zoals gezegd, de eer te redden meer dan dat zal het ook niet zijn. Maar je zou ze toch van harte gunnen. Overlies van Serrero. Di Maria is er vandoor aan de rechterkant. En die is nog fris met Anita voor zich. Dan moet uh, Di Maria wel inhouden. En verslikt ze zich op de benen toch in die kleine furden Anita. Over klein gesproken Serrero zet vervolgens Eriks aan het werk. Wat minder klein is Sergio Ramos. Die zet hem de voet dwars. Want die El Lobo de Wolf of El Gitano Sigeuner wordt genoemd. Nou ja, goed, zo ziet hij er ook wel een beetje uit. Hij zet eigenlijk dus de voet dwars en nu moet eigenlijk gaan ingooien. Maar niet voordat we dan toch dat moment meemaken voor de Turk in dienst van Real Madrid. Hamid Altintop gaat zijn uh, debuut maken voor de ploeg uit de hoofdstad van Spanje. En Eusil gaat naar de kant. Hij kwam dus over van uh, Bayern München. Hij is populair omdat hij genoegen nam met minder salaris. Minder dan dat hij in München verdiende. Maar hij wilde dolgraag bij deze club spelen. Kwam uh, geblesseerd aan, is geopereerd. Maar is dus nu hersteld en bij een veilige 3-0 mag hij nog wat minuutjes maken. Op het veld al eerder gememoreerd waar hij dus anderhalf jaar geleden de Champions League finale van Inter verloor. Gebeurt allemaal na 84 minuten als Eno een paas verstuurt en uh, Siem de Jong is doorgelopen. De bal kan aannemen op de borst, bijna in het strafselgebied staat. Nu de voorzet komt, Sikdorson duikt naar de bal en kopt over. En Zo blijkt dat Ajax, we hebben dat eerder gezegd, op het moment dat Madrid de teugels nadrukkelijk laat vieren. Dat hoor je er echt bij te zeggen. Toch serieus mogelijkheden krijgt om de eer te redden. Toch al drie, vier behoorlijke kansen gehad in de afgelopen vijf, zes, zeven minuten. Met dus twee keer vertongen met nu Sikdorson met een helemaal niet zo slechte kopbal. Want die bal gaat hoog uit de halve meter over. Maar het is Ajax nog niet gegund. De supporters van Ajax hoort u op de achtergrond zingen. Dat geeft inderdaad aan dat zij eh, ja, ondanks de 3-0 achterstand en de nederlaag die eraan zit te komen. Toch gezien hebben dat hun ploeg echt een andere elftal is dan het elftal van een jaar geleden. En dat geeft de burger moed. Ajax heeft de ballen weer terug via Anita. Anita Vertongen. Vertongen wordt opgejaagd. Onder meer door Top. Bal gaat terug naar Aalderwereld en vervolgens naar Van der Wiel. 2-3 meter voor de middenlijn aan de rechterkant. Aanspelen van de Jong die zich nu aan die kant een beetje ophoudt. Ebicilio die wat centraler speelt brengt daar Vertongen toch wel in de problemen. Maar Vertongen blijft keurig op de been. Sterker nog slalomt nu de helft van Madrid op. Daar waar Ramos denkt die bal te hebben en die hem weer kwijt is aan Vertongen. Serrero nu, Serrero met het schot maar weer in de handen van Casillas. Maar dit was op karakter hoor. De manier waarop Vertongen uiteindelijk de bal dreigde te verliezen. na zijn slalom op de helft van Madrid. Ramos het idee had ik heb hem. Maar daar kwam die vertongen in glijden, ontfutst om de bal. En toen uh, riep Ramos naar Klettenburg. Ja, dit is toch een overtreding. Maar die Engelse strijdzegger is wel wat gewend. Liet doorgaan en uiteindelijk dus de kans op te schieten van Serrero. Daar is 1-0 namens Ajax. De rechterkant van de wiel schuift in. En uh, daar is dichtbij Ebecilio. Te dichtbij naar mijn smaak. Ik kan de bal alleen maar weer breed leggen. En dan moet er geopend worden Dat Serrero aan de linkerkant. Dan ligt wat meer ruimte. Krijgt die Sergio Ramos voor zich. Anita komt er overheen. Serrero draait naar binnen toe en geeft de bal mee aan Eriksen. Eriksen geeft breed aan de wereld. verschuift de bal naar de andere kant. Naar Ebesidio die een voorzet moet geven. Zoekt een korte combinatie met Siem de Jong die mislukt. Uitverdediger van Real. Cristiano Ronaldo krijgt een tikje van Van de Wiel. Krijgt geen vrije schop. Voor het eerst is het leven waarschijnlijk. <laughs> Publiek boos. dat mag Cristiano Ronaldo boos. Dat weten we ook. Dat is het toneelspel dat er bij hem altijd bij hoort. Maar de wedstrijd gaat gewoon door. Ajax heeft eigenlijk al een minuut of de bal. Hij heeft in die tien minuten drie, vier mogelijkheden gekregen om een goal te maken. Maar telkens lukt dat maar niet. Maar je voelt dan alles eigenlijk dat Ajax toch bereid is tot veel te, om ver te gaan. Om die 3-1 toch in ieder geval nog op het bord te krijgen. Het is in elk geval een leerzame avond voor Ajax geweest. Zonder ja, vernederd te raken in deze wedstrijd heeft het ontzettend veel geleerd. Op het moment dat ik dat vertel doet al de wereld iets wat hij beter niet kan doen. Ja, hij kan het wel goed, maar hij schiet nu van afstand, maar zo ver naast over de grond dat Casillas zelfs nog tijd nodig heeft om in de buurt van die bal te komen. uiteindelijk heeft hij hem van achter de achterlijn opgepakt en heeft hij de doeltrap genomen. Kedira en Kedira kijkt eens wat, vindt uiteindelijk Ramos en weer terug en zo speelt Real Madrid die wedstrijd uit. Nog een minuutje of drie, maar we zijn begonnen met te zeggen met de borst vooruit, het veld op, met de borst vooruit eraf en Ajax mag straks. Met de borst vooruit en ook van shirtjes gaan wisselen met de mannen uit Madrid. Die nog wel een keer aanzetten via Higuain. Ja, en die wil nog wel. De invaller die uh, toch gewend was hier meer te spelen. En de laatste tijd ziet dat Benzema er vaker staat. Sergio Ramos aangespeeld. Recht voor het doel Di Maria wil schieten. Zoekt de combinatie uiteindelijk toch met Cristiano Ronaldo. Nu zit Van de Wiel scherp op en rolt de bal aan de andere kant over de zijlijn. Maar Ronald die zegt dat volkomen terecht. De bal op de borst naar voren. Het veld op en de borst naar voren het veld af. Zoals Frank de Boer het gisteren verwoorden tijdens de persconferentie. Dat is wel wat Ajax kan doen. Onderschepping van Vertongen. Het grote passen geeft de bal keurig binnen door Meja Sikason. Als hij sneller staat hij vrij voor de keeper. Hij neemt de bal weer net niet handig genoeg mee. Dat kost een halve seconde. Dat is te veel. Komt dan in een onmogelijke hoek uit. Is ook niet handig genoeg om zich daar van twee tegenstanders te ontdoen. En is dan de bal gewoon kwijt nadat hij de overtreding maakt. Ik vind het een aardige spits, Sikorson. Hij moet nog een heleboel leren ook. dat kan, want hij is pas 21. Maar handig aan de bal in de kleine ruimte is hij niet. Zijn handelingssnelheid is uh, te laag voor dit niveau. Dat is wel duidelijk geworden. In de Nederlandse competitie komt hij er uh, prima mee weg. Maar hier, als je helemaal gaat spelen tegen Real Madrid, worden andere dingen gevraagd. Nou kan het allemaal nog best goed komen met Son, want het is een uh, begenadigd talent... Maar vanavond komt hij in elk geval tekort. Zeker als je daar moet spelen. Tegen mensen als Xabi Alonso. Tegen toch die jonge Varaan die prima speelt. Maar ook, ook als je het dus afzet tegen, wat het gezegd, tegen iemand als Eriksen. Die dat dus wel doet. Ja, die drie, vier stappen verder is. Misschien ligt het ook wel aan de opleiding. Eriksen die, uh, en, en aan het talent dat Eriksen ja. heeft. En veel meer heeft nog. Dan deze Citroson. Eriksen kan zich wel meten. Ik denk dat als je Erikse vanavond in het wit had gezet. Dat Erikse wel mee had gekund bij de mensen uit Madrid. En dat geldt voor Citroson. Maar aan de andere kant natuurlijk helemaal niet. Boven zit voor Xabi Alonso. Het is uitspelen geblazen. Het is nog een minuutje. En... En deze ploeg overigens uh, moet kampioen worden. Want dat werd ook nog bij diezelfde assemblée gezegd. Dat zou ik ook zeggen als ik Pires de voorzitter was. Ik heb het gevoel in mijn vingers dat wij kampioen gaan worden dit jaar. Er waren veel sponsors aanwezig. Dus u begrijpt dat deze woorden zorgvuldig gekozen waren. Wij hebben straks onze laatste woorden. Maar niet voordat we nog een keer naar Frank Villa zijn geweest. Voordat wij hebben gezien dat Higuain nog op goal schiet. Maar die bal voorlangs gaat en ook niet meer aangeraakt kan worden door Cristiano Ronaldo. Die op zijn beurt wel werd aangeraakt door Alderweireld. Want hoe is het bij Manchester United tegen Basel in groep C? 2-0 voor United, 2-3 Basel. En in de laatste minuut van de officiële speeltijd is het 3-3 geworden. Ashley Young kopt van dichtbij. United op 3-3 tegen Basel. We zitten in de blessuretijd en we gaan terug naar Madrid, naar Bas. Inmiddels bijna in de blessuretijd Real Ajax, 3-0. De vierde official vertelt ons nu dat er twee minuten extra tijd bij komt in Madrid... En zij hebben hier net als wij in ons matchcenter blijkbaar ook een melodietje om dat uh, te begeleiden. Ja, je zou eens iets zonder melodietje of uh, jingle doen in de 21ste eeuw. Dan weet niemand meer waar hij aan toe is. Bal voor uh, Real Madrid. De terugspulbal naar de doelman Casillas die hem wat ongelukkig raakt. En hem halverwege zijn eigen helft over de zijlijn trapt. Zo krijgt Ajax de bal terug en heeft Ajax dus nog een, eh, laten we zeggen, goede anderhalf minuut om de eer te redden. Dat woord hebben we al, uh, die term hebben we al vaker gebruikt. Het zou zo zijn gegund. Eriksen aan de bal. EBC die al gevonden aan de rechterkant. Die wijst en die roept alvast wat naar uh, Siktorsson. Maar hij gaat vervolgens aan de wandel. Met het leren aan de voeten. En geeft hem, bezorgd hem bijna bij 1-0. In de as van het veld. Voor dan. Paas de Jong. Siktorsson. Ratschafs op gebied. Aannemen ah, en kwijt aan. Veraan En dan is er ook nog een overtreding gemaakt. Of niet? Nee, geen overtreding gemaakt. Ik dacht dat uh, Klettenburg dat signaal maakte. Maar dat is niet zo. Bal uiteindelijk uh, gewoon in de veilige handen van Castilias. Die vandaag eens te meer veilig zijn gebleken. Wat met zo'n keeper. Kun je toch bijna niet verliezen, zou je zeggen. Real Madrid nog een keer weer terug. Nee, dat kan niet, want het staat in de buurt van Castillas. Varaan verzint het vervolgens rechtdoor naar Cristiano Ronaldo. De winst voor Ajax is dat het vanavond in deze wedstrijd als grote jongens is blijven staan. Zich niet van het kastje naar de muur heeft laten spelen. Natuurlijk met 3-0 verlies. Natuurlijk, eigenlijk behalve dan het eerste kwartier, geen moment heeft mogen hopen op meer. Maar in vergelijking met een jaar geleden zo'n ander duel op de mat heeft gebracht... dat het toch met een goed gemoed... Straks in de bus en morgen het vliegtuig kan stappen. En het gevoel zal hebben dat dit iets is waarmee je vooruit kan. Vrij naar Brederode zou je kunnen zeggen. Hij, Ajax was vanavond voor de Duvel en zijn oude Mourinho niet bang. Is wel heel vrij naar Brederode. Hij draait zich om in zijn graf ben ik bang. Slotseconde van deze wedstrijd. Madrid nog één keer in de aanval. Met Ramos die de bal verspeelt. Sadio Alonso zuigt hem dan als het ware op het middenveld weer op. Hij geeft hem aan uh, Altintop. Altintop naar Cavallio. En u hoort als het goed is gefluit. En dat komt uit het fluitje van Gleffenburg. Die het vanavond niet lastig heeft gehad in deze wedstrijd. Ajax wel tegen Madrid. Dat gewoon beter was. Maar toch schouderklopjes voor het jonge elftal van Frank de Boer. Want die 3-0 is toch heel anders dan die 2-0 van vorig jaar. Er worden shirtjes gewisseld. En op dit shirt dat je ruilt vanavond kun je trots zijn. Ajax gaat met de rug recht het veld af hier in Santiago Bernabeu. Om zich te richten op de tweede plaats in de pool. Real Madrid is niet te kloppen. Lyon is de tegenstander waar men het mee zal gaan uitvechten. En misschien dan nog wel zaken hebt. Slotconclusie is dat het 3-0 is geworden in Madrid. In het voordeel van de thuisploeg tegen Ajax.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 Dit is Radio 1. Het is bijna zeven minuten over half elf. Trudy Venderich met een kort NOS-journaal. Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de zorgkosten volgend jaar 200 miljoen euro hoger uitpakken dan waar het kabinet van uitgaat. Vooral voor de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, zouden de ramingen te optimistisch zijn. De zorgverzekeraars zeggen dat ze grote twijfel hebben bij de haalbaarheid van de bezuinigingen in de GGZ.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 Nog een kleine 20 minuten zijn we bij u hier op Radio 1. Het is Champions League avond. Ajax kon het niet bolwerken in Madrid. Real was eenvoudigweg te sterk. Het was 3-0 daar in Bennebeu. Doelpuntenmakers Cristiano Ronaldo en voor rust Benzema erna. 3-0 dus uh, voor de Koninklijke tegen Ajax. Frank Wieraard in het matchcenter. Uh, ja, dan twee. Juist, die hoort erbij. Dan ja, ben je benieuwd ja, ja, ja. naar die andere wedstrijd. Hè? Ja, inderdaad. Nou, ja, er is niks meer veranderd eigenlijk sinds, sinds de pauze. Qua uh, tussenstand in ieder geval. Olympique Lyon tegen Dynamo Zagreb. Lyon heeft het in eigen huis na de pauze nog lastig gehad tegen Zagreb. Maar het heeft geen doelpunten meer hoeven te incasseren. En dat betekent dat het daar 2-0 is gebleven. Kunnen we gelijk de stand erbij pakken in groep D? Real, twee keer gewonnen. Dus zes punten uit twee wedstrijden. Lyon, één keer gelijk, één keer gewonnen. Vier punten uit twee wedstrijden. Ajax nu derde met Eén punt uit twee wedstrijden. En Dynamo Zagreb daar vierde met nul punten uit twee wedstrijden. Dan van D naar C. Want daar leek een major upset in de maak. Manchester United, Basel. Hoe is het afgelopen? Het is uiteindelijk met uh, wat hangen en wurgen voor Basel nog 3-3 uh, geworden. Ashley Jong maakte in de slotminuut van de wedstrijd 3-3. Daarna was er nog een enorme kans voor Welbeck op uh, 4-3. En ook Berbatov schoot nog een keer als invaller in het zijnet. Maar het bleef uiteindelijk 3-3. En dan gaan we daar naar een, een tussenstand waar niemand op gerekend had uh, in de groep C. Basel staat daar namelijk op de eerste plaats met Vier punten uit twee wedstrijden. Benfica ook vier punten uit de twee wedstrijden. Want gewonnen van Otto Galati in Roemenië met 1-0 dankzij die goal. Voor de pauze al van Bruno César. Manchester United dus twee punten uit twee wedstrijden. En de Roemenen onderaan nul punten uit twee wedstrijden. Pool B dan. Inter won eerder op de avond al met 3-2 in Moskou tegen CSKA. Trapsonspoor. Lille is de andere wedstrijd. Trapsonspoor tegen Liel voor de pauze. Sof was daar degene die de 1-0 maakte voor de Fransen in Turkije. Een kwartier voor tijd was er een penalty gegeven door Kuipers voor Hens. Kuipers was daar de scheidsrechter in Turkije. Kolmen schoot uiteindelijk die penalty erin. Daar is het 1-1 geworden. En ook hier hebben we een nogal vreemde tussenstand na twee wedstrijden. Iets wat je totaal niet verwacht... Trapsonspoor, ze zouden helemaal geen Champions League spelen. Staan nu gewoon bovenaan in groep B. Vier punten uit twee wedstrijden. Inter daarachter hebben het een klein beetje goed gemaakt. Die nederlaag tegen Trapsonspoor. Tweede met drie punten uit twee wedstrijden. Liel twee punten. En CSKA Moskou vierde in groep B met één punt. En normaal gesproken loopt het allemaal zo voorspelbaar. Die groepsdrazen van de Champions League dit jaar dus voorlopig in ieder geval niet. Hoe is dat in groep A, Frank? Ja, daar gebeuren wel de dingen die je een klein beetje mag verwachten. Dus een hele zware pool met Bayern, City, Manchester City, Napoli en Villa Real. Nou ja, dan uh, moet je er echt een dobbelsteen in gooien. En dan zie je wel wat er uiteindelijk allemaal gaat gebeuren. Maar Bayern is ongenaakbaar. De twaalfde wedstrijd op rij zonder tegengoal dit seizoen. 2-0 tegen Manchester City. Het positieve bij City is dat de Jong weer wat speelminuten heeft gekregen. En dat is het dan ook wel. Bayern was uh, uiteindelijk, uh, hoewel het balbezit ongeveer evenredig verdeeld was... Uh, wel oppermachtig als je kijkt uh, naar de kansen. 2-0 dus voor Bayern en Napoli. Ook 2-0 geworden tegen Villarreal. En uh, Villarreal dus uh, opnieuw een nederlaag. Bayern aan de leiding. Zes punten uit twee wedstrijden. Napoli daarachter. Vier punten uit twee wedstrijden. City heeft één punt uit twee wedstrijden. En Villarreal onderaan nul punten uit twee wedstrijden. Frank Bielaert was dat vanuit het matchcenter. Frank, dankjewel. Ja, een, uh, een andere club nu uit Duitsland. Dat, uh, die het vorig seizoen al zo goed deed in de Champions League. Dit jaar spelen de Keurysblauwen geen... Uh, kampioenenbal, FC Schalke 04, daar heb ik het over. Want Huub Stevens keert daar terug als trainer. Hij volgt Ralf Ranjik op. Vijf dagen nadat Ranjik zich terugdrok met een burn-out... presenteerde Schalke de nieuwe coach voor de komende anderhalf jaar. Huub Stevens dus. Hij werkte eerder van 1996 tot 2002 bij Schalke... en leidde die club in 1997 naar de de neuven Cup, dat weet u nog. Stevens gaf nu de voorkeur aan Schalke boven Hamburger SV...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 Maar kunt u beschrijven wat deze club voor u heeft betekend en betekent? Ja, Deze club die is bijzonder. Dat, uh, dat weten de mensen ook die wat hier vaak bij of trainingen of wedstrijden zijn. Uh, de emoties uh, die spelen hier, dat is ongelooflijk. En uh, ja, het is gewoon zo dat uh, in ieder in die emoties ook meegaat. En dat doe ik ook.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 Daarom is deze club ook iets bijzonders. Je hebt hier uh, zes jaar gewerkt waarbij je uh, succesvol was. We hebben ook in die zes jaar niet uh, altijd succes gehad. Er waren ook wel eens momenten uh, dat we ja, ons uh, zorgen maakten. Maar uh, over het algemeen was het succesvol. En, uh, ook je ja, doorbraak, geloof ik. Ja, ook, ook je begin. Als, als, als, kijk, je, ik had mijn um, begin gemaakt bij PSV, later bij. Roda. ...en toen kwam ik eigenlijk in de internationale wereld en in de, in de grote Bundesliga. Ja, dan, dan weet je ja, dat eh, als het dan ook succesvol is, ja, dat je stappen maakt in je ontwikkeling. En die heb ik ook gemaakt. En als je dan nu na negen jaar weer terugkeert bij zo'n club, ja, dan is dat hartstikke leuk.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 Ja, goed, omdat uh, Haasval op een gegeven moment uh, uh, zich uh, afgemeld heeft uh, bij mijn zaakwaarnemer. En uh, ja, dat is dan jammer, maar ja goed, uh, het leven gaat verder. En zij hebben een keus gemaakt en, uh, en ik heb dan nadien ook een keus gemaakt. Uh, en ik vond dat ik eerlijk moest zijn om Haasvouw uh, op de hoogte te brengen... dat uh, Schalke zich ook gemeld had. En uh, uh, ik vind, een club heeft het recht om met meerdere kandidaten te praten... maar dan heeft die trainer ook het recht om met uh, meerdere clubs te praten. En dus Koos Huub-Stevens voor Schalke 04. U hoort hem in de bijdrage van Vlado Viljanoski. I will make that mountain mine I keep on staring at a road without an end Waiting for the sun around the bend Tomorrow will be mine I'm trying to hold on Praying I'll be strong And for luck to come along within me reassures me feel no pain we're going nowhere once again Purple sky. I keep on moving to that finish line, knowing that tomorrow will be mine. Denny Vera. Tomorrow will be mine. We keren terug naar Madrid, naar Spanje. Daar waren Ajax vandaag verloor van Real Madrid met 3-0. Tom van Peper zaten was erbij. Hij staat nu naast een speler van Ajax. Het jongensboek boerichtig in Bernabeu. Het kent geen happy end, maar toch een leuk boek? Ja, ja een nieuwe ervaring, nieuw boek. Uh, ik heb wel genoten, moet ik zeggen. Ja, want uh, van de Jupiter League naar het uh, Estadio Bernabeu. Het is maar uh, een paar maanden wat ertussen zit. Uh, genieten zij al, maar... Achteraf, Misschien meer ingezeten, zeker van jou persoonlijk? Uh, ja, ik heb wel een paar kansjes gehad. En, uh, ik heb misschien wel een doepetje mogen maken, maar uh, het zat er niet in vandaag. Maar aan de andere kant, ja, het resultaat was wel terecht, denk ik. Real uh, de Madrid was ontzettend snel een counter. En, uh, ja, ze waren binnen 10 seconden bij ons bij de goal. Maar, uh, ze zijn heel effectief erin. Hoe frustrerend is dat, dat jullie een aantal kansen nodig hebben, ze gaan er niet in. En bij hen, nou ja, drie, vier kansen en daar hangen er al een paar. Ja, best frustrerend. Uh, Weken speelde aardig voetbal, ja, moet ik zeggen, best goed positiespel en uh, creëerde wat kansen. En, uh, nou ja, goed, zij wachten bij ons op de, op de fouten en ja, die maakten we uiteindelijk wel een keer. En dan uh, zei ze echt, ja, wat ik zei, binnen 10 seconden bij voor de goal en uh, het is een balletje breed en uh, dat is casa. En dan gaan ze wisselen, dan komt Higueyine er nog in, dan komt uh, Di Maria er nog in. Ja, dat is wel een uh, groot verschil hè, tussen de Nederlandse kampioen en uh, de nummer 2 van Spanje. Ja, dat is een goed bezette bank. ja. Maar goed, uh, wij hebben ook goede voetballers. Dus, uh... ja. Sterk boerichter was dat bij de microfoon van Twan van zaten. Die even later ook sprak met de keeper van Ajax Vermeer. Ja het vorig jaar was uh, Maarten Stekelenburg hier een schietschrijf. Um, hoe heb jij het vandaag ervaren? Op zich, ja, in de eerste helft kreeg ik dan een uh, aantal ballen te verwerken. En ja, uh, in de tweede helft was het eigenlijk uh, wat minder. Uh, in het begin van de tweede helft dan, dan kregen we een goal tegen. En daarna ja, laten we ons een beetje voetballen en dan uh, loeren ze op de counter. En hebben we geluk dat uh, die ballen er uh, niet in vliegen. Heb je überhaupt Stekelenburg nog gesproken uh, met betrekking over die wedstrijd van vorig jaar? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik heb de wedstrijd zelf dan uh, via televisie gevolgd uh, vorig seizoen. Dus ik heb wel gezien uh, wat er kon gebeuren. Die omschakeling waar het eigenlijk de hele wedstrijd al over ging. Zelfs voor de wedstrijd. Uh, Boerrichter had het er ook al over. Ja, daar sta je dan. Als, als schietschrijf bijna. Uh, hoe frustrerend is het dat er iedere keer maar weer iemand opduikt binnen een paar tikjes? Ja, dat is het gevaar. Hè. Uh, als we ronde 16 bij hun een uh, bouw verliezen, dan is het eigenlijk... Uh, Binnen 2-3 paas staan ze voor een goal en dat is de kwaliteit van hun en uh, ze hebben de spelers ook ervoor. En, ja, frustrerend het is natuurlijk frustrerend. In de Nederlandse competitie maak je dat hetzelfde mee. En, uh, het is een uh, absolute top. Sta je bij de rust met 2-0 achter. Hoe zijn jullie eigenlijk de tweede helft ingegaan? Schade beperken of ja, wat, wat kun je doen? Nou, het was eigenlijk de bedoeling om datzelfde spelletje te, te spelen. We ja, proberen om zo snel mogelijk een doelpuntje uh, bij te preken. Maar het was eigenlijk andersom en het was eigenlijk al gespeeld. Met wat voor gevoel stap je nou straks het vliegtuig in, terug naar Amsterdam? Ja, ik ben natuurlijk wat teleurgesteld dat je hebt verloren, maar wel met een goed gevoel. We hebben als team toch wel laten zien dat we niet bang zijn om hier te voetballen. En ja, je mag, je mag tevreden zijn. Het kan ook uh, slechter aflopen, maar we mogen wel uh, qua voetballen hebben we het goed gedaan. Zing, zing, zing. Van Aretha Franklin. Het laatste plaatje van Langs de Lijn. Morgen zijn we er weer. Dan gewoon vanaf 10 uur. Dan ook weer Champions League voetbal. Met onder meer vanaf kwart voor 9 al Valencia Chelsea te volgen. Op deze zender op Radio 1 tijdens Bier Today. Inderdaad, dus Langs de Lijn. Zo direct het ogenborgen met Mieke van der Wij. Maar zo ging het vanavond bij Real Madrid Eerst tegen Ajax. En, en het schot en de redding van Castillas en het schot is van Dennis Boerichter. Dit is een bliksemstart. Drie snelle combinaties en Eusiel staat vrij voor de keeper. Daar komt ook Ben Zema nog en daar komt de bal voor de goal en 1-0. Cristiano Ronaldo, een fenomenaal mooie counter. Na 25 minuten... KK Rans, op gebied, KK schiet 2-0. Hoe simpel kan het dan toch gaan? Dan staat Ajax toch gewoon te kijken. Kakaap vrij voor de goal. op de 3-0. Hij laat op voor Benzema. 3-0. Vroeger de tweede helft. 48,5 minuut. Maar toch schouderklopjes voor het jonge elftal van Frank de Boer. Want die 3-0 is toch heel anders dan die 2-0 van vorig jaar.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 Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. OT Theater speelt de Tatjana Arons Experience, een reality video tot en met 15 maart op toernee in Nederland en België. Kijk op OT-Rotterdam.nl.